motorcycle mama why did you leave where did you go motorcycle mama i've been looking everywhere for you. Hallo, wat vindt u van mijn motor? Een te gekke kleur, hè? Maar daar kom ik niet voor. Ik kom om u even te vertellen hoe u uw cassetteapparatuur optimaal kan instellen. Ja? Daar gaan we dan. Oh ja, één ding nog. Als u een Dolby-inrichting op uw dek heeft, schakel deze dan eerst uit. Zorg ervoor dat de koppen van uw cassettedek goed schoon zijn. Voor dit doel is de Delta-cassettenreiniger in de handel... Een cassette waarin een bandje loopt dat de eigenschap heeft de koppen van uw cassettedek schoon te maken. Zijn de koppen goed schoon, dan gaan we beginnen. Zet de balansknop van uw versterker in het midden. Let erop dat de luidsprekers correct zijn aangesloten. De linker luidspreker aan de linker uitgang. De rechter aan de rechter uitgang van uw versterker. Controleer ook of uw cassettedek goed is aangesloten. De linkeruitgang aan de linker ingang van uw versterker en de rechteruitgang aan de rechter ingang van uw versterker. Tot nu toe hoort u mij door beide luidsprekers even sterk. Dat klopt, want ik sta recht voor u. Als u mij niet exact uit het midden tussen de beide luidsprekers hoort komen, kunnen daar een aantal redenen voor zijn. Ten eerste, de uitgang van uw cassettedeck is niet gebalanceerd. Dat wil zeggen bij een aantal type cassettedecks zijn de linker- en de rechterkanalen apart... door middel van een potentiometer onafhankelijk van elkaar in te stellen. Zet dus de linker- en de rechterpotentiometer in dezelfde stand. Sta ik nu nog steeds niet recht voor u? Dan bent u vergeten de balansknop van uw versterker in het midden te zetten. Doe dat alsnog. Kunt u mij nu recht in de ogen zien? Nee? Dan zit of staat u niet in het akoestisch midden tussen de twee luidsprekers. Dit hangt sterk af van de plaatsing van de luidsprekers... en de akoestische eigenschappen van de ruimte waarin u zich bevindt. Is alles nu goed? Hoort u mij even duidelijk uit de linker als uit de rechter speaker komen? Mooi. Dan gaan we nu even relax kijken wat er op straat gebeurt. Als alles goed is... hoort u nu een rode sportwagen van links komen. En kijk eens rechts. Ziet u daar die blauwe eend aankomen? Ja, prima. Uw ogen zijn in orde. Van links komt dus een sportwagen. Van rechts een eend. En als ze niet uitkijken... Oeps. Ja, zo zie je maar. Dat je het mooiste materiaal kunt hebben... maar dat je wel moet weten hoe je ermee om moet gaan. Ik geloof dat ik maar eens een rustiger plekje op ga zoeken. zo trouwen Makker, ik ga in dit cafeetje even iets drinken. Tot zo, hè? Gezellig hier, biljart, leuke posters aan de muur, een jukebox. Hé, hey, dat brengt me op een idee. Zo kunnen we mooi even testen of uw luidsprekers, zoals dat heet, in fase staan. Heeft u een hi-fi combinatie, die bestaat uit onderdelen van één en hetzelfde merk, dan kunt u de nu volgende test overslaan. Want in dat geval staan uw speakers namelijk automatisch in fase. En dat is erg belangrijk, want als ze niet in fase staan, Slurpt, extreem gezegd, de ene luidspreker het geluid van de andere op. Staan ze daarentegen wel in fase, dan geven beide speakers evenveel geluid. Bij de volgende test dient u het volgende te doen. U luistert eerst naar deze muziek. Even een kwartje pakken. your face man Nu draait u de aansluiting van één van de luidsprekers om plus naar min en min naar plus En luister nog eens Als het spel nu harder dan de vorige keer, dan staan nu de luidsprekers in fase en hoeft u niets meer te doen. Komt het geluid daarentegen zachter door de beide luidsprekers, dan moet u de aansluiting weer in de oorspronkelijke toestand brengen. Luistert u nog maar eens. Wat het hoorbare geluidsspectrum betreft, dat beweegt zich ongeveer tussen de 30 en de 16.000 hertz. Hoewel men steeds minder waarneemt naarmate men ouder wordt. Afhankelijk van de specificatie van de door u gekochte apparatuur lopen deze frequenties naar boven en naar onderen door... en produceren ondertonen en boventonen die het geluidsbeeld versterken. Om te horen of uw apparatuur aan de normale eisen voldoet... volgt nu een aantal fluittonen van goed hoorbare frequenties. Zijn deze frequenties niet op normale sterkte goed af te luisteren... dan is uw apparatuur niet in orde. Zijn de koppen van uw kassettedek niet goed schoon of versleten? Hier volgen de frequenties. 200 hertz... Vijfhonderd Duizend hertz, 1000 hertz. 3000 hertz. Vijfduizend hertz. Tienduizend hertz. Voor degenen onder u die een Dolby-inrichting op hun cassettendek hebben, volg nu een Dolby-toon op 0 dB niveau, waarmee de Dolby perfect in te stellen is. Schakel nu de Dolby in. naar het biljart, waar zoals u weet de heren in opperste concentratie met de ballen bezig zijn. Ik moet dan ook fluisteren en hoop dat u mij nog steeds goed hoort. Een prachtige bal, nog twee kambols en de heer links van mij is overwinnaar. Kijkt u even mee. Uw apparatuur staat nu perfect ingesteld Ik ga mijn koffie afrekenen en thuis een leuke cassette draaien En er zullen er nog vele volgen Ja, laat u uw oren maar eens strelen En ontdek dat uw apparaat officieel onder geluidsapparatuur valt Maar dat u er ook een heleboel mee kunt zien Kijk maar, tot ziens